11 uur. Jan van der Putten met het NOS, maar dat het ook niet uitsloot. De verdachte is een man van 18 met een Marokkaanse nationaliteit. Bij de aanval in Turku vielen twee doden en een aantal gewonden. De verdachte werd neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Gisteravond deed de politie een inval in een appartement in Turku. Vier mensen zijn gearresteerd.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 In Oostenrijk zijn twee doden gevallen toen door noodweer een feesttent instortte. In de tent in sankt Johan am Walde in Tirol was een feest aan de gang van de vrijwillige brandweer. Er waren 700 mensen binnen toen het noodweer losbarstte met windstoten van ruim 120 kilometer per uur. 50 mensen raakten gewond, van wie 10 ernstig.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file bij een brugge, 3 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevenlaken 3. A13 van Den Haag naar Rotterdam na een ongeluk bij Rotterdam Airport, 3 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. A27 richting Almere tussen Utrecht Noord en Hilversum, 4 kilometer. De A28 is in beide richtingen dicht bij knopend Rijnsweert. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vertel me wat je wil weten. Ik wil alles van je weten. Allereerst, jullie hebben uh, samen een, uh, een, een aantal vragen gesteld, mede ondersteund door OPZ en uh, Freek Veldwits, over de fietsers op het Badhuisplein oh, nee. en de boulevard. Ik word er gek van hoor, die ik, fietsers. Ik, ik word er echt, ik ben uh, nou, ik kan een grote bek, bek krijgen. Erger, zondag, ja. dan ben ik niet zo uh, snel te been.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 Ja, maar ze dus ga... komen daar met 30, 40 km per uur aanschuren. en wel. Dat, dat begrijp ik nog. Ja, als je t... dat, dat is iets wat je hebt. Dat is een fietspad, dat begrijp ik nog.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 Nee. En ik heb het nou al een paar keer heb ik dat meegemaakt, maar het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En daar hebben we ook die je, vragen gesteld. Je hebt hebben vraag gesteld, antwoord. We. Dat, dat, dat, dat is. moet je nog even wachten, natuurlijk. Na de zeker. zomer. Ja. ja, na het reces. Na de zomer. Ja. ja. ja. Nou ja. Er We zijn wel meerdere vragen gesteld. Want uh, ja. zomers dan staat het helemaal vol hier. Met brommers en fietsen en noem het allemaal maar op. En daar heb ik ook vragen over gesteld. En daar heb ik ook netjes antwoord op gekregen. Dus wat dat betreft. Uh, het komt, komt. Het wel goed. Het komt wel goed, alleen ja, het, het, het is niet prettig. We hebben nu de bereikbaarheid van zandvoer. Ja. We hebben in feite twee wegen: Zandverslaan, Zeeweg. Ja. de trein. En dat kun je niet zo doen, nee, want nee. je mag niet nee, nee. aan die wegen je niet nee. veranderen. Alleen ik vind het een nadeel, kijk we zijn in 2000, nou moet ik even spreken hoor, in 2011, 2012, hebben ze een bereikbaar spannet, kwamen al die gemeenten bij elkaar. we vroeg, moesten geld in een pot stoppen. We moesten ja. geld in een pot stoppen. Nou, het was eerst 35.000 euro waar de gemeente van mee begon.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 Uh, daar willen ze dan die tunnel uh, van uh, bouwen in de, in de toekomst. Ze zeggen wel 28, maar volgens mij uh, gaat het helemaal niet door. Die hele tunnel gaat volgens mij helemaal niet door. Maar dus waar, waar zouden duur, ze dan een tunnel, tunnel maken? Waar moet je dan een tunnel maken? Nou, ze zouden van Prins Bernard laan dus daarvoor, hè, dus ja? dat stukje, gaat hij de grond in. En dan zou hij bij de...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 Voor Zandvoort, wij, wij betalen heel veel geld voor aanwijsborden vanaf verhalen. Uh, uh, hoeveel minuten uh, het, het eventueel zal duren in je Zandvoortbind. En dat zie je vaak de... op die borden, tegenwoordig 10 minuten, 20 ja, minuten, ja, ja. kwartier. Ja. Ja. Nou, dat betalen we voor. Want ze zeggen ook, ja, dan gaan we kijken of we uh, via de rand weer naar Zandvoort kunnen. Nou, dat kan ook niet. Nee. Want dan moet je half uh, gaan slopen en uh, je moet door uh, een natuurgebied. Dus dat, dat, dat kan ook al niet. Je kan ook dus jezelf... we betalen gewoon eigenlijk. Jongens, in de vorige eeuw. Uh, vorige eeuw, dus heel lang geleden. Wat je oh. er toen? Ja. Ja. toen? Toen was ik er net. Toen, oh, ja. toen praten we in de politiek over de Raanitsweg. Misschien dat je het nog weet. De Zuidduinen. Ja.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 Dat, dat lange de slag, die daar, het is allemaal natuurgebied. Ja. Zodra er. Een fiets, dat fietspad ligt er al. En als je nou. Als je er, ik weet niet of je er wel eens loopt. dan, dan ligt, ernaast, ligt er de denkbaan. Dat ding die. Ja, ja. vloer ligt daar ook. Ja. Je zou daarvan gebruik kunnen maken. Ik zeg niet dat het is, maar je zou. Maar dat gaat helemaal niet.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 Nee, er zijn plannen geweest met de line ja, om uh, naar de noord te gaan. Ja. Vanaf, het, uh, vanaf spoor een afslag langs de brandweerkazerne ja. richting uh, Noord. Hetzelfde. je niks meer over. Datzelfde als je wat ja. je nou hebt, als je in, uh, vanaf het de aanhoudt, heb je de oude trambaan liggen erachter. Ja. Ja. Okay. Daar zou je het oude fietspad, wat nu vernieuwd is. Hè, dat, dat, ja, dat, uh, dat zou je kunnen gebruiken. Dat zou je, kun, dat zou je kunnen gebruiken. We hebben het al aangegeven een paar keer. Maar hm. de, wat zeggen de bewoners in Aardenhout, Bergveld? Nou, ik zeg net, ik, lekker rustig nu. Ik wil een bus achter mijn tuin hebben, want die gaat met 10 minuten rijdt daar een bus langs. En mijn kinderen die spelen daar. Ik begrijp ze wel, maar het kan gewoon niet. Nee. Het, zo, ze beloven van alles, maar.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 maar dat ze klagen de... vanwege de files naar Zandvoort en nu ja. terug. Ja. Ja. Ja. En Bloemendaal en hij die klaagt dat er weer te veel verkeer door hun dorp rijdt. Ja. Ja. Dus daar hebben ze gezegd van nou we gaan dat hè, we gaan dat proberen te verminderen. Dus wat, wat, hoe komen die mensen naar de Zandvoort toe? Moet je moet ik, ze denk eens dat we, ik denk dat we door de lucht moeten. Nou, ik denk het. De ja. nou, begint ook al, Willem. Van uh, ja, we moeten een tunnel bouwen vanaf uh, Halem onder de grond richting Zandvoort. Nou, dan mag dat je. De, weer, hè? Dan krijgen ze zo'n ja. kanaaltunnel. Nou, dat zie ik allemaal niet uh, voor me. Maar.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 Het is samenwerken, en laten we dat nou eens ophouden, want daar word ik ook een beetje kriegel van. We blijven zandvoorten. Ja, we blijven zandvoort. We blijven ja. zandvoort. Het is alleen Natuurlijk het samenwerken. Het ding. Ja. Ja. Niet halen. Nee. Dus, het is het samenwerken wat we doen, hè. Maar stop die pot spekken en gebruik dat geld ergens anders voor. Juist. En nou heb Juist. ik een tegenvraag, hè. Niet juiste? Pieter. Ja, nee. Ja. Daar krijg je <laughs> bij mij niet uit. Het dat is zandvoort, ja. zeggen. Ja. Het gaat erom. Toen u wethouder was... Ik ben nooit wethouder geweest. Nou ja, inderdaad. Ik ben alleen maar fractievoorzitter geweest. Inderdaad gezeten, laten we zo zeggen. Hoe lang zijn we al bezig om die boulevard op te knappen? Oh, dat speelt al van 1960. En dat blijft zo. Dus, dat is al die jaren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 De meeste partijen beginnen erover, maar zodra er een bereikbaarheidsplan opeens boven de tafel komt, dan is het opeens, opeens geld en dan kan het opeens wel allemaal. Maar één wat mij opvalt: uh, uh, er zijn gedachten over de Grand Prix naar Zalfordraden. Ja. Heb je wel eens in Engeland geweest? Oh, vaak genoeg. Zilverstone. Zilverstone. Ja. Of lopen daarna dat Ja, soort... ja, eh, ook, nee, ook niet zoveel. Dat loopt ook aan weg. Dus het is bijna hetzelfde maar als het hier er wordt, er wordt Erik Weijers gezegd, en die komt straks. Eh, als er een Campri naar Zandvoort komt, zie ik geen probleem met de bereikbaarheid. Nee. Nee. Want we hebben de trein. Ja, ja maar nou, dan, dan moet je maar eens kijken als er een dan, evenement is. En dan moet die trein niet elke elk half uur, maar om de 10 Op, minuten. Dat gaat nou toch een ook al om het kwartier? Spieren. vroeger toen we de Campri nog hadden, Vroeger. Ging het toch ook goed? Ja. Gingen er ook mensen, met mensen met 100.000 met de trein. In. Maar met de trein of met de ja. fiets of ja. wat dan ook. En alleen dan Over, hadden we, we uh, weer goed. het voordeel. Dan hadden we een trein die reed van naar Maastricht. Ja. Naar Zandvoort ja. toe. Zandvoort, ja. En dat ding zat bomvol. Ja. En dan stopten ze. Het was echt bomvol zat dat ding. Ja. En nu ook, als er een evenement is. De mensen komen met de trein. Of ze komen met de fiets of brommer of wat dan ook. Het kan makkelijk. Ja. Het kan makkelijk. Als ik ne, ben al eens een keer naar een zilverstoel geweest. Of geweest. Hoe hoort dat ding daar ook? Dat is precies hetzelfde. De mensen hoor je niet klagen hoor, als ze een keer in de auto moeten zitten. Of hetzelfde, dan zeggen ze van ja, we kunnen die, die, die, die toeristen zo goed komen. Maar een echte komen. autobezitter die wil zijn auto het liefst uh, binnen bij Albert Heijn Juist. parkeren. Wat denk je van, wat denk je van de uh, strand af op, op en toe? Die ja. wil hem in de tuin hebben. Dus ja. dan. Van de week kwamen we in het dorp voor de microfoon uh, oh sorry. Vind. ja sorry. ja het is Hink's portret ja hij hangt achter of achteruit zitten nee maar van de week waar waar en ik in het dorp en we zaten er even en we zagen zomaar een auto die reed zwart albertijn binnen ja echt waar ja en daar ging hij ze uit en de auto gaat weer weg lacht, lacht. Ja. het is let op nou, het, hetzelfde als je bij Albert Heijn de, de staat. Maar dat komt door dat plein daarvoor, denk ik. Ja, maar dat nee, maakt nee, toch niets het, uit. En mensen dat... hebben de mentaliteit, ik ja. wil voor de deur of op het strand parkeren. Ja, ja, juist. Ja. Die staan van die hele grote schuifdeuren. Nou, het is nog net niet zo dat naar die deuren reet. open gaan, dat ze naar binnen toe rijden. Dat ze voor de, ja. de kasten uitstappen... Mentaliteit. Ja. En achteruit de, de, de, weer de terug. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk. Nou, je na het mogelijk. is het, het over Kom door de straat in. Uh, ja. Maar het gaat erom, het, het loopt, de spij gaat uit. Ja, nou, we we maar we moeten gewoon accepteren dat uh, uh, de bereikbaarheid naar zon gewoon hoe het nu is, het eeuwig zal blijven. Ja. Ja. Of het is misschien eeuwig. Maar de eerste honderd jaar nog wel zeker. Ja. En laten we wel zijn, die autobezitters.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 Want dat heeft geen zin. En Ik heb een zienswijze ingediend uh, uh, uh, mondeling uh, tijdens de vergadering toen we het erover hadden. Stop ermee. En? Ja, alle raadsleden die zijn ervoor. Wij zijn constant vanaf het begin. Jongens, jullie hebben nog een half jaar te zorg dan wel dat je daar een meerderheid ja, voor, voor hebt. voor de verkiezingen. Zor, zorg dat het uh, dat geld uh, van de bereikbaarheid dat is Lekker, mooi, de zorg in je gaat. He? Want je hoort nog steeds dat mensen gekort worden. Ja. Ja. Maar. Nog steeds.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 Je kan niet. Ja, je de zandertlaat kan, kan je niet verbreden. Hebben zij dan wel een oplossing? Kunnen zij met oplossingen komen? Nee, er is geen oplossing. Maar waarom zeggen ze dan dat het wel kan? Ja, dat, dat, ja. dat, uh, dat krijg je als ik als ook eigenlijk niet. Maar krijg... wij, wij zien gewoon dat het onmogelijk is. We zijn omringd door uh, beschermd duingebied. Dus er kan nooit een weg komen. Nee. Punt. Dat gaat niet. Uh, randweg uh, aansluit op de zeeweg. Onmogelijk. Dat kan niet. Ja. Een tunnel... Nou, zou wel kunnen, maar inhalen. Nee, nou, zijn wij nou gek om dat zo'n van betalen betalen aan een tunnel inhalen? Ja. Oh, wat, wat gaan we dan laat, laat die, die trein dan wat vaker rijden. Ja, ja. Nou, ja, maar ja. dat nou, bedoel ja, dat ik, is, en, en als ja. je dan een trein, het is dus die, die, die, die wat, wat je vroeger had, dan ging een trein die reed naar Maastricht. Ja, door de ja. Alle, Ik weet wel, vroeger moest er gerangeerd worden. Want die ja. lok die moest van, van, van voor en achter worden ja. omgedraaid. En, maar de, tegenwoordig hoeft dat niet meer. He, want er zitten allebei dus aan het kop gewoon, zitten. Ja, kunnen ze terug. En dan kunnen ze weer terugrijden. Dus dat is het probleem niet. Maar dat ligt ook aan de NS. En dat is ook weer iets. Dat is weer iets. Weer een partij, hè? En die die, als zegt, die ja, zeggen ja, ja. van, we willen niet, maar als je nu Ze kijkt... Zijn hebben nu net de Stationsplein helemaal verbouwd en vertimmerd. Ja. Toch ideaal om met die trend daar ook gebruik van te maken. Ja, dat ja. bedoel ik. Ja. En, en misschien de, moet je ineens eens kijken van uh, welke mogelijkheden er zijn om uitbreiding uh, uh, uh, van uh, hun eigen uh, ding... Ja. Ja, maar de, de treinen gaat... later had misschien ook wat meer. Net zoals heel vroeg hadden we een rechtstreeks voor naar Keulen, geloof ik. Twee minuut. Ja. Van Zonford naar ja. Keulen. Ja, ja. ja. ja. ja. Hè, toen werd het Maastricht. Ja. En nu is het uh, halen, ja. Amsterdam. Ja. ja. ja. ja. Maar, maar kijk nou of je, of je dat kan verspreiden. Ja, ik, het lijkt verspreiden. Dat is nog de enige is, mogelijkheid als je, als je, als je... die je kan gebruiken. Ja. Met maar met dus de, de bereikbaarheidsplan, het is gewoon het is gewoon niks. Prullenbak. Ja. Het is gewoon een prullenbak. Maar ze willen het schijnbaar gewoon niet inzien. Maar wel betalen. Maar dat geld nou gewoon in je eigen gemeente. Wij willen de boulevard knappen.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 maar, ja, ja. Nee, maar dan gaan ze dus vanuit het station halen. Die toerist wordt in die bus uh, ge, gedirigeerd. Neemt u die bus maar, want die gaat naar Muiden toe. Waar staat dat bordje? Neemt u die bus, want die moet naar Zandvoort toe? Die staat on, de ondernemers hier in Zandvoort. Maar hoort, en Muiden, Velsen, die betaalt ook mee in de pot waarschijnlijk. Nou ja. Uh,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 In het hele stuk. Nou, we komen helemaal niet voor in die stukken. Nee, we, de hebben de leine, we hebben een aanwijsbordje, een fietspad. Nou, die fietspad kunnen we zelf ook wel betalen. Dat, we dat is in orde. orde. Dat is allemaal in orde. is nee, dus heel langzaam begint ja. het een beetje te. De, te we kunnen rommelen. hier nog een uur over ja. praten. Maar ja. jullie hebben in principe gelijk. Het is geld weggooien. Ja, ja. dat is zonde. Dou het in je boulevard. Knap dat op. Dank voor wie je komst. Ja, graag gedaan. Pieter. En ook bedankt. Graag gedaan. J.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 En die, uh, die, die bouwt Fortmotoren om naar, uh, naar raceauto's of snelle sportwagens. Even dus, een, een, een, een Lotus maakt eigenlijk de carrosserie ja. en koopt de motor ergens anders. Ja, en je hebt als Austin hier. Austin maakt de auto ik, en die koopt dan de motors weer ergens anders. Ja, en ja, dat gebeurt wel.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 De folder en de poster zien er waanzinnig mooi, mooi uit. Hoor, ja, ja een, beetje, een beetje uit die tijd ook. Hè? Ja, uh... Mooi. En aanstaande vrijdag wordt die tentoonstelling geopend om ja, vier uur. Ja. Dan gaat Rob Petersen uh, die gaat uh, uh, Jan Lammers uh, interviewen. Oh, en dan komen de verhalen vanzelf uh, tevoorschijn. Want uh, Jan Lammers heeft natuurlijk die, die Lotus uh, ook wel eens in, erin gezeten. Het was een heel klein autootje. Die, die, van het uh, Dutch National Racing Team. Een Lotus Europe. Ofwel een Lotus 47. Daar zit een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 We hebben wel een. Ja, ja, dat ja. je ook uh, auto's ja, uh, binnen had. Nee, vorig jaar we een motor binnen. O, een motor. Uh, ja, een BMW. En toen, ja. Ging, toen ging het om, om BMW. En toen ging het ook over een reis uit de 30 jaren. Ja. En dat, uh, maar nu gaat het echt over uh, die, die, die, die 50 jaar dat Cosworth die motor heeft gemaakt. Is, en, uh, dus het is meer een tentoonstelling over Cosworth, niet over Lotus. Nee nee, nee, nee, nee. Want je ziet ook oude Lotus. Een uh, Creme Hill zie je bijvoorbeeld ja. uh, in, en Jim als Bart. eerste. Ja. ja, die komt wat ja, later. Is, dat is de beroemdheid. Geweest van Lotus, die. Nou, hoe heet het? Ja, het is in mijn tijd, Jim Clark. Had er en... meer, hè? Ja, Maar het, het, het leuke was, in die tijd was het ook, ook heel erg aanraakbaar. Hè? Ja. Uh, ze stonden hier, hier in de buurt, stonden ze gewoon uh, in de garages. Wat ja, nu de dekenmarkt de de de de de de is. De of garage, bij de, ja, waar Dirk van den de Broek. Ja. Ja. Nou, nee, ook uh, op de Brede Straat, nee, ja, ja, daar stond ja. Van, ja. Daar stond Ferrari. Maar, daar Ferrari. En Bij Oonk, daar stond de Brebberm op een auto. Als de auto klaar was, dan gingen ze rijdend over de weg naar het circuit. Klopt, ja. Nou, ja, en ja. Die foto's, die zie je dus ook. Die hangen we op. Mooie Waar komen die dan foto's dan? vandaan, hè, Jan? Die komen uit uh, privécollecties. Onder andere van mijn zwager. Die, die heeft een aantal, flink aantal aangeleverd. Uit die jaren. Die, ja. En, ja, dat is gewoon gezellig. En vergeet Rob Peters niet, want die, oh, die is die de grootste er ook museum de van, veel, van Nederland. Ja, ja. Dat, uh, ja als je het niet weet, moet je erop vragen. Ja, ja precies. Ja, ja. Dat, uh, Leuk. Ja. Maar aanstaande vrijdag, is dat alleen voor genodigden? Nee hoor, iedereen mag binnenlopen. Vier uur? Ja. En dan is de opening en uh, dan zien we Jan en Lammers en komt Max niet? Nee. nee, nee. Maar die heeft Want Max is niet bijna elk die, weekend die, hier. Ja, ja hier. Nee, maar die die die week, de week erop <laughs> zal hij er wel zijn. <laughs> nee, nee, nee. Hij, zelf moet hij volgens mij toch in spa zijn. Ja, hij moet iets in oh, spa zijn. Ja, ik ja. ja. geloof het wel. Dat ja, is ook dicht bij huis worden. hem. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Morgen wel. Ma ma ma ja, ja, maar dan, dan mag jij zo vertellen. Maar maakt hij een spa? En natuurlijk maakt hij een kans. Altijd Ja, ja dus, er is eigenlijk niemand die een kans heeft. Alleen hij. Jan, enorm bedankt voor je komst. Uh, ik kan alleen maar aanraden iedereen... ...van ga naar het museum toe. Ja. En dan uh, zie je daar uh, de mensen... Ja, als je kijkt welke mensen er allemaal met die Lotus hebben gereden. Tonio Hildebrand, ja, Lopslotenmaker, ja. ja. Wimpyloos, uh, Roelof Wundering, Jan Lammers, Marcel Albers en zelfs Jos Verstappen heeft erin gereden. Ja, ja, ja. ja, ja. En zo'n foto hebben we ook hè, met Jos erbij. Kijk, daar kan je en, allemaal nou, ja, toch allemaal zien. Ja, maar dat wel. is geen Formule 1 dan. Nee, maar in, wel met die auto's gereden. Ja, ja, nee. Dat, en, en ook gewoon sportwagens. Ja. Ja. Nogmaals. Dat is echt wel leuk. Ik wil nog even melden tot wanneer die is. Moet ja? Even oh ja, een kijk eens even hier. <laughs>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 Jij het hartstikke druk Erik. Ja we hebben een klein, een klein feestje. Wat zien dit... mm -hmm. Hoeveel mensen eh, verwacht Schellen. je dit weekend? Nou ik denk zo tegen de 40, 50, bezoekers. uur. Zeg het nog een Tot keer. Wel? 40.000 45 45.000 bezoekers over drie dagen. Ja, ja, ja, ja. Het is, is vandaag al... Uh, ja, goed hoor. Het is uh, goed, veel, hoor. Ja. Ja, ja, ja. Leuk. Het is uh, nu ook al behoorlijk druk. Ik uh, kom net natuurlijk van het circuit af en er uh, mm -hmm. uh, zijn overal flink, uh, flinke rijen al staan uh, voor de mensen die de paddock in wilden. Ik is het alleen maar een richting Zandvoort. Ja, ook ja, dat, ja. zelfs dat? Ja. Ja. Weet je, nou, dat hadden we helemaal <laughs> niet gekeken. Nee, allemaal nee. de in, allemaal richting... Ja. En er zijn nu, ja. nu races al, hè? nu al vandaag. Ja, zeker. Ja, dit is eigenlijk, dat is tegenwoordig een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 zelfde spectaculaire races. Uh, dus daarom zie je ook dus je dat. Mist er is van... niks dan nee. Het, nee, nee, daarom zie je nee. dat er vandaag ook al echt een hoop, hoop mensen deze kant op komen en dat is alleen maar goed. Dit Mooi. ziet er weer positief uit dit weekend. Ja. En, en ik, ik was zo blij dat in de kranten lezen vanmorgen, je hebt het ook gelezen, natuurlijk. Uh, dat, dat je een contract hebt ja. getekend. Ook voor volgend jaar nog. Met nou ja, dat was, hebt... al, dat was al bekend, alleen uh, niet bij de Telegraaf kennelijk. Nee. En, uh, <laughs> Ik kreeg gisterochtend, gistermiddag, ik kwam een journalist en de telegram. zei: Ja, en zo zit het met volgend jaar? Ik zei: nou, Volgend jaar gaat het gewoon door. Ik zei, ik heb ja, dat had contract. je wel een verteld. Hij zei: Oh, ja. hij zegt, ik dacht dat dat uh, nog gesloten was. Nee, hoor, nee, dat is al rond. Gaat dat nou, ja, jaar? ja, dat werd dan toch als. Ja. Nee, nee, nee, nee. Wel hadden gewoon had nu had meerjarig overeenkomst. Dus, en dus volgend jaar is het laatste jaar. Oké, okay. uh, daarna gaat Mercedes uh, over naar iets anders. Ja, die gaan Formule E doen. Uh, dus dat uh, maakt het wel een beetje spannend. In die mm. zin dat uh, ja, als er maar twee fabrikanten over zouden blijven. Dat was natuurlijk een beetje mager. Dat wordt wat dunnetjes. Uh,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 Er zijn ja. toch zo'n drie tot duizend arbeidsplaatsen meegemoeid. te zijn zo. met het hele circus. Ja, en dat is, dat is, veel, hè? En ja. dat is ja. natuurlijk enorm veel. en dat, ja. als maar dat, dat stopt. merk je ook op het circuit nu. De, de speaker is ook een ja. Duits. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben ook Nederlandse speakers gelukkig. Ja. Maar, ja. Inderdaad, <laughs> maar er is ook een Duitse speaker mee. Ja. zoals te... het Rode Kruis. Ik heb begrepen dat de mensen uit Duitsland komen. A, een rode ja. Kruis. Ja, Nee, het gewoon Nederlands Rode Kruis. Misschien dat er inderdaad ook een Duitse organisatie ook het zijn. Dat zou best kunnen. Ja. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij de officials langs de baan. We hebben ja, natuurlijk ja. onze eigen OK club. Ja. De Nederlandse officials club. Ja. Maar daar komen ook inderdaad mensen zelfs uit Engeland, Duitsland. Die komen nou lekker een weekendje vlaggen in Zandvoort als de ja, DTM rijden Maar ze komen dus... graag naar Zandvoort toch? Ja. Iedereen komt graag. Ja. Ja. Maar dat betekent ook voor Zandvoort goed. Want alle pensions en hotels, alles. Vol. Ja, dat is, uh, is geen bed meer te vinden inderdaad. In de wijnomgeving omgeving. Dus, uh, en dat voor en dat een aantal ja, dagen. Dat is ja. positief. Ja, dat is alleen maar super. Dus uh, zijn we, ja, we zijn blij we uh, ook in die zin. En dan is er nog uh, morgen. hè Want wie komt er?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 Martin zal die wat wat rondrijden Leuk. en ja, hij zal ook zeker voor de voor de fans toegankelijk zijn. Dus uh, nee, iedereen die Max al een keer van bij wil zien. <laughs> Probeer een scoren. moet morgen gewoon lekker naar het circuit komen. Ja, en dan komend weekend is het spa.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 Ja, dat is helemaal waar Het gaat nee. over de historische Grand <laughs> Prix over 14 dagen Ja ja, dat staat natuurlijk inderdaad ook voor de deur. En ja, dat gaat geweldig worden. Nou, Jan Kool zat natuurlijk net al het vertellen over de Lotus-Expositie in het ja. museum. Dat is ja. natuurlijk ook een, ja, een mooie zijprogramma uh, bij, bij ons programma Op het Circuit. En, uh, maar ja, er gaat natuurlijk van alles weer gebeuren. We hebben prachtige race-series. Uh, tien, uh, tien stuks, maar liefst die bom, bom vol zitten. Dus uh, meer dan 400 race-deelnemers. 400? En, ja, we hebben hele gave Zo. demonstraties. Uh, onder andere van Porsche en BMW. En BMW komt met uh, uh, Brabham. Formule 1 turbo auto. De, de BT52. Uh, die werd destijds in de jaren 80 uh, door Nelson Piquet bestuurd. Mm -hmm. En andere auto's op stand. Zo'n type auto heeft ook in 1950 het absoluut snelste ronde record ooit gereden op deed een, een ronde van 1 minuut 11. Ja, dus van, waanzinnig was dat. Nou, die auto, zo'n auto komt terug. Gaat ook bestuurd worden, gaat ook rijden. Dus het is geweldig. En uh, in het kader van ook hè, Lotus en de Lotus 49 uh, die natuurlijk 50 jaar geleden bij zijn buurt won uh, in Zandvoort. Die auto komt ook terug. De originele auto van Jim Clark. Die is in Zandvoort. Uh, dus voor het eerst dat hij weer uh, in Europa is. Sinds geloof ik, 30 of 40 jaar. Want die auto is eigendom van een Amerikaan. Maar die heeft hem uh, naar Zandvoort. Ja, het is privé-eigendom. Die auto is verscheept naar Nederland. Dus die zal hier volgende week, of over, over twee weken hier te zien zijn. En zal ook gaan rijden. Dus uh, ja, dat oh, is... Uh, wordt heel leuk. Jij wordt heel ja. bijzonder. Ja. ja, ik ben ook verheugd dat ik weer het oude wetse geluid hoor. Ja. Ja, ja, dat ja. De is... Uh, hopen, laten we hopen.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 Uh, maar 12 is genoeg wel. Nou, ja, het nou, is nooit nee, genoeg. Maar je moet wel erg tevreden mee zijn natuurlijk. Ja. En uh, met het programma wat we nu hebben, uh, kunnen we wat dat betreft wel goed uit de voeten. Je zit volgens, het uh, wil ja, je ja, kijken naar dat dat Maar ja, kijk, weet je, als, als je twee, drie weekenden extra zou kunnen organiseren, zou je ook hè, races als Blanquin of uh, ja, European Le Mans wel, series. Ja. En zou je hier naartoe kunnen halen. Je kan natuurlijk veel meer doen. We zouden misschien ook motorraces kunnen gaan organiseren, maar ja, dat, dat zit er helaas niet in. Nee. Of uh, testen van Formule 1 auto's. Nu. Ja, dat zou zelfs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 Ja, maar dat is goed dat, natuurlijk, hè? Ja, en, en dat is, alles. wat is de werkgelegenheid voor Zondvoort van het circuit? Hoeveel mm. mensen werken er? Nou ja, kijk, als, je, als, bij je, als je op het circuit zelf kijkt, hè, en dan zeg maar onze eigen uh, exploitatie, mensen die in de catering vastwerken, ja, en met, bijvoorbeeld bij Race School of bij Race Planet uh, de, en slotenmakers, ja, daar ga je toch al snel zo'n, zo, denk ik, zo'n zo zo kleine honderd mensen praatje over. Ja, Dankzij het circuit, ja, ja, ja, dat dat is direct, dat is direct. direct. Hè, en dan heb je indirect natuurlijk ook nog een uh, veelvoud waarschijnlijk daarvan, uh,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 Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, maar Die is niet meer. Dat is er en, niet meer. Uh, maar, nee, ja, maar dat was natuurlijk wel zo. Ja. En uh, ja, wie, wie niet. Uh, er zijn zoveel mensen, uh, vooral oudere zandwoorders, die inderdaad in die functies, uh, reservepolitie, Rode kruis, brand. die natuurlijk enorm veel op het civiel gedaan hebben. Of bij de kassiersploeg of wat dan ja, ook. Want ja, ja, ja. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een heel mooi zandvoortsbedrijf. Wat gingen wij als jongelui onder de prikkel draad door, zodat je de beste plaats had? En ja. toen kwamen ze zo'n op en die stuurde je weer weg. Ja. Ja, dat, heb dat, ik al, heb ja. ook gedaan? Ja, ik kijk, ik kijk veel mensen. ja, en de afloop van de race onder de tribune leeg flesjes oprapen. Oh ja, voor ja. statiegeld. En dan ja. statiegeld, nou, dat levert er weer heel veel geld ja. op. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, mooie tijden. De nostalgie. Um, nu wordt er weer geïnvesteerd, nieuwe asfalt op ja. de baan. Uh, wat zijn er de overige investeringen die nog komen? Nou, kijk, we hebben nu inderdaad veel gedaan al dit, ja. deze, dit afgelopen jaar. Misschien inderdaad, nieuw asfalt, een nieuw logo, een nieuwe naam.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 Precies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 Even tijd voor de heerlijke ah, muziek. Voor de agenda, hè? Ja, dat doen we eerst ja. en dan gaan we verder naar de muziek luisteren. Ja. Um, allereerst de agenda. Tot en met 30 november hebben we natuurlijk de zonsculpturen in het dorp ja. en op Bathuisplein. En op Bathuisplein hebben we ook tot uh, 20 augustus de Hollandse Meesters in het, ja, het museum. Ja, mooie expositie. En ja. daarna de Hollandse Meesters hebben we in het museum ja. de Lotus-expositie.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 Daar gaan we op 25 augustus naar Ibiza ontmoermarkt op Battersplein van 12 tot 8 uur. Ja, en dan is er de 26e weer een jutters kofferbakmarkt op het badhuis op het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 op Zandvoort tussen 1 van 1 tot 3 september. En op 2 september, tenslotte hebben we een muziekfeest op het Raadsplein vanaf 9 uur. Wij ja. gaan bedanken. Allereerst ja. techniek en muziek. Gasper en Jacques Jozef Duimeijer. En natuurlijk G. Rutte voor muziek. De redactie, Gert van Kuiken en de redactie Geen Rutte. Bovenal, Hotel Hoogland, Floris Faber, bedankt voor de koffie. Het was weer gezellig. Ja, hartelijk dank. Goed. Presentatie G. Rutte. Ja, Dank je wel, Pieter Jouwstra. Het was weer gezellig ja. en interessant. We wensen u een heel, heel fijn weekend allemaal.